Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NMS op 3. Voetbalsupporters willen in gesprek met voetbalbond KNVB over het stilleggen van wedstrijden bij incidenten. Ze vinden de maatregel veel te streng. De KNVB besloot dat wedstrijden mogen worden gestaakt als supporters dingen op het veld gooien, zoals hier gebeurde. Ja, het is een aansteker vanuit het vak dat echt vol op de achterhoofd van Klaassen komt. Het gaat alle perken te buiten. Ajax-ziet Davy Klaassen kreeg tijdens de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax begin vorige maand een aansteker tegen zijn hoofd. De man die dat deed heeft inmiddels een taakstraf en een landelijk stadionverbod gekregen. Volgens de supporters is niet ieder biertje gevaarlijk en laat de KVB zich gijzelen door een paar gekken. Gamemaker Activision Blizzard mag worden overgenomen door Microsoft als het aan de Europese Commissie ligt. De bedrijven hebben wel een aantal toezeggingen moeten doen om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Zo mogen de spellen Call of Duty en World of Warcraft voor verschillende consoles beschikbaar blijven. Het is nog niet zeker of de overname echt doorgaat, want het Verenigd Koninkrijk en de VS moeten ook akkoord gaan. Een Duitse verpleger moet levenslang de gevangenis in voor het doden van twee patiënten. De man werkte in een ziekenhuis in München op een zaal waar patiënten moesten bijkomen na een zware operatie. En hij had het gemunt op een bepaald type patiënt, zegt correspondent Wouter Zwart. Patiënten, zo blijkt nu, van wie hij vond dat ze onrustig waren of lawaai maakten, van, van de pijn bijvoorbeeld. Ja, die heeft hij met opzet zeer zware uh, kalmeringsmiddelen gegeven om ze stil te krijgen, naar eigen zeggen. Twee mensen overleden daardoor dus. De man zegt dat hij vaak katers had en niet hard wilde werken daardoor. En ook vertelde hij dat hij wel wist dat de patiënten konden overlijden, maar dat het hem niks kon schelen omdat hij rust wilde. En misschien ken jij ze ook wel, vrienden die wonen in een busje of een camper. Het is namelijk een manier van leven die steeds populairder wordt onder jongeren. En vooral de aanspraak met anderen spreekt hen wel aan. Ja, net als onze buren zeg maar, die kennen we nu twee dagen. Maar het voelt al alsof we ze heel lang kennen. Ja, en ook handig, want heb je bonje met je buren, dan rijd je gewoon lekker weg. Krijg je nog wat weer, het is bewolkt en de regen trekt nu wel weg. Vannacht blijft het overal droog, bij zo'n 7 graden. Morgen af en toe een buitje en dan een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM Met nu jouw keuze, ZFM.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 Sorry, baby.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 van de dus zanger Kurt Cobain. Echter blijft de muziek tot op de dag van vandaag de rock beïnvloeden.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 bepaalde momenten. Dit was het album dat de aandacht trok van Sonic Youth en, en een voorprogramma tijdens de tour met hen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 van de scene een verfrissende onderbreking... van de egocentrische zien. Zijn charismatische podiumprestatie zette Seattle op de kaart... voor degenen die op zoek waren naar iets minder... dan ar de arrogante in leer geklede rocksterren... die je in die tijd maar al te vaak zag. Beïnvloed door vocalisten als Ronnie James Dio... vatte de band iets nieuws in hun muziek samen. Een uptempo, dansbaar geluid... naast teksten die diepgewortelde persoonlijke gevechten aanpakken. Ondanks veel erkenning met hits als Stardog Champion... en This is Stranglila